Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Israël en Hamas hebben weer gijzelaars en gevangenen vrijgelaten. Israël liet 30 Palestijnse gevangenen gaan. Hamas liet 10 Israëlische en 2 Thaise gijzelaars vrij... ...die bij de aanval van 7 oktober vanuit Israël naar Gaza waren meegenomen. De DreamStation 2 slaapapneu apparaten van Philips... ...kunnen brand, rook en brandwonden veroorzaken. Daarvoor waarschuwt de Amerikaanse toezichthouder FDA. Tussen augustus en midden november zouden 270 meldingen zijn gedaan van dergelijke problemen. Het gaat om een ander type slaapopneu-apparaat dan dat waarvan er miljoenen werden teruggeroepen. Patiënten en zorgverleners die werken met de DreamStation wordt aangeraden de machines goed te controleren op ongewone geuren. Verkeer in het oosten van het land moet rekening houden met gladde wegen door sneeuw, waarschuwt het KNMI. Voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland is code geel van kracht. In het Drentse Kleindijk schoot een auto van de weg op de N34 door sneeuwval. Op de N7 bij Groningen botste een auto door de gladheid tegen de vangrail. Ook in Zuid-Holland en Utrecht kan het gedurende korte tijd glad zijn door hagelbuien. Voetbal dan, Feyenoord kan zich niet meer plaatsen voor de tweede ronde in de Champions League. Thuis verloren de Rotterdammers met 3-1 van Atletico Madrid. Het waren onder meer twee eigen doelpunten die Feyenoord de das om deden. Met nog één wedstrijd te gaan kan Feyenoord niet meer bij de eerste twee in de groep komen. De club is wel verzekerd van plaats 3, dus na de winterstop mag het verder in de Europa League. Het weer. Vannacht trekken er vanuit het westen winterse buien over het land. Daarom is dus code geel afgegeven voor het oosten. Daar wordt het min 1. Aan de kust een graad of 5. Morgen ook winterse buien. Dan wordt het maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht. I ain't gonna do nothing To break up our happy Trust in you As long as we've been together It should be so easy It's got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 Yeah Cause I'm a different kind of girl Every record sounds the same You gotta step into my world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 Zich we te gaan, kijk in de ogen en zie de cel.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 Nooit geweest, al nooit Ik ben mezelf niet of nooit geweest Ik ben al die geweest Ik ben mezelf niet nooit geweest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 eigenlijk niet vragen, maar als ik het doe, doe wil je samen verder? En ik dacht, als ze bijeen niet zo goed bij elkaar en ik weet niet wat ik Zijn we hier Oh, oh, zo ooh.